12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Brabantse Nertse fokkerijen waar het coronavirus is geconstateerd worden geruimd. Haagse bronnen melden aan RTL-nieuws dat het kabinet dat vandaag bekend gaat maken. Het gaat om zes bedrijven met in totaal acht locaties: in Gemert Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Antunnus. Een bedrijf in het Limburgse Venraai wordt nog onderzocht. In zeker twee gevallen zijn mensen besmet geraakt door Nertsen. Alle fokkerijen in Nederland worden onderzocht. Duitsland wil vanaf 15 juni het reisadvies voor EU en Schengenlanden op groen zetten. Het definitieve besluit volgt binnen twee weken, zegt minister Maas van Buitenlandse Zaken. Voor reizen naar Spanje geldt mogelijk een uitzondering, omdat dat land de grenzen pas op 1 juli weer wil openen. Hoe Duitsland wil omgaan met landen buiten de EU en de Schengenzone is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt per land bekeken wat het reisadvies wordt. De politie heeft vier verdachten opgepakt in verband met de vondst van 2500 kilo crystal meth vorig jaar in Rotterdam. Het gaat om drie mannen tussen de 30 en 33 jaar en een vrouw van 39. De drugs met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's werd een jaar geleden gevonden in een Rotterdams bedrijfspand. De verdachten die worden naast de drugsvangst ook in verband gebracht met drugslabs in Den Haag en Wateringen. De verdachten worden morgen voorgeleid aan de rechter. En Paus Franciscus noemt de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tragisch. Hij zal daarom vandaag voor hem en alle anderen die slachtoffer zijn geworden van de zonde racisme bidden. Volgens Franciscus mag niemand wegkijken als het gaat om racisme en uitsluiting in de VS. Maar het geweld bij de protesten omschreef hij als zelfdestructief. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. In Limburg is kans op een buit. Wordt 18 graden in het westen tot lokaal 26 in het oosten. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger en koeler met maximaal 15 graden. Er is meer bewolking en elke dag kans op regen. En ook gaat het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Goed, dat is de inleiding. Wij praten met uh, Pastor Dick Duivus. En ja, ik zit meteen met de eerste vraag: Pastor met één O of is het Pastoor met twee O's? Welkom, Dick Duivens. Wat is het verschil tussen Pastor en Pastoor? Uh, ja, ook van mijn kant allereerst uh, goedemiddag, uh, Pieter, en <laughs> goedemiddag, Zandvoort. En zelfs Canada, begrijp ik nu. Pastoor uh, en pastor. Het uh, is inderdaad zo dat ik hier in Zandvoort uh, nooit. Uh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 in een ziekenhuis, in een gevangenis, uh, uh, bij defensie, bij de marine uh, onderwijs. Uh, dan ben je dus een ziekenhuispastor, gevangenispastor. Of ik, zoals wij dan onderling zeggen, een, uh, een wijkpastor. Zoals je de wijkzuster hebt, heb je ook de wijkpastor. Uh, de pastoor, dat, uh, dat is eigenlijk de hoofd van het parochiebestuur. Hè. En dat ben ik dan formeel ook. Maar het woord pastoor, uh, in mijn tijd, uh, daar, ja, daar zat een luchtje aan, zou ik maar zeggen. Uh,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 aan het woord zat dat luchtje nog wel een beetje. Uh, dus, uh. En bovendien, ik was ook gewend om te werken in een team. Niet zozeer dat er één dan de, de baas was. Maar je was met elkaar een team van pastoren, pastoraal werkers. Uh, er kwamen ook uh, vrouwen bij, ook niet-priesters... Uh, die toch uh, gezamenlijk verantwoordelijkheid hadden over het pastorale werk...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 pastoor. En we in een tijd die uh, ja, ook wel wat achter ons is, denk ik. Dus ik ben hier altijd de pastoor geweest, maar Terwijl, of, officieel, officieel formeel, je uh, ja. ja, ja. Oké, okay, nou spreek ja. Je, uh, moet ik je aanspreken met pastoor of mag ik zeggen Dick Duivis? Uh, mag allebei, ja. oké. Okay. <laughs> even, we, we gaan bij het begin beginnen. Uh, je bent geboren in 1942. Ja, in de, een van de zwaarste winters. Een, ja. 42 was dat. Ja. ja. Hoe komt het dat je er zo jong uitziet? <laughs> dankje, dankje. Wat doe je eraan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ja dat, dat, dat is gegeven. Ongelooflijk. Ik weet het niet. Is het echt zo erg? Echt? Ja. Ja. ja. <laughs> Alsof je voor jongen ondergaat. <laughs> nou, de volgende vraag. <laughs> Geboren in Langendijk. Eh, vertel even, waar ligt Langendijk precies? Lange Dijk. ja, nou, precies er nog. Ik ben geboren in Noord-Schaarwouden. Zo. Ja, noord Er is een liedje over, hè, van Dirk Witte. Ik heb je voor het eerst ontmoet in het land van noord -Scharwoude. Dat was een, een van de toppers in die jaren...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 Ja, mijn vader was de, was de jongste van een groot gezin. Zeker in Noord-Holland, grote gezinnen. Was de allerjongste. Mijn moeder was weer de oudste, thuis. Tussen mijn moeder en haar broer. is dus dat bijvoorbeeld tien jaar. Dus we hadden ook een heel verschillende familie. Van mijn moeders kant hoorden we bij de oudste. En van de vaders kant was ik de allerjongste in de hele familie.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 Zeker in vakantie, als vakantiewerk. Om uh, aardappelen rooien uh, aardappelen oprapen later. Dan uh, ging het allemaal machinaal En uh, als vakantiewerk deden we dat wel. Mooie ja. tijd? Ja. ja, dat is dus zeker ook een mooie tijd. Ja. Het verdienen ja. ook nog ja. een beetje? Uh, ja, ook wel wat. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dan uh, ga je op een gegeven moment ga je, uh, van de lagere school naar de middelbare school. Was dat ook in lange Dijk, de middelbare school?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 Uh, dus om naar, naar vervolgonderwijs te gaan, in feite was het dan voor mij Hagenveld, het kleinste in Hagenveld. Moest ik eerst nog een jaar uh, naar de lagere school in Alkmaar. Daar, was een, daar had je de broederschool en die had, nou ja, dat was wat, uh, dat was wat, wat, wat beter uh, van onderwijs. Ik had bijvoorbeeld in Langendijk nooit van een breuk of van, van het ontleden van zinnen gehoord. Dat, dat hoefde natuurlijk ook niet. Dus uh, ja, ik kwam met een grote achterstand van de vijfde klas lagere school.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 Dan De uh, gift van Gregorian. Nou, uh, het is geen Gregoriaanse muziek. Maar, maar het is rustige muziek. Uh, uh, lief luisteraars, we zijn in gesprek met uh, Pastor Dick Duivis. Ik zeg het goed, Pastor. Uh, maar hij is Pastor. Maar hij wil graag Pastor genoemd worden. Nee. Dick Boos Boze tongen zeggen overigens wat verschil. Je kunt er ook nog een grapje van maken. dat De Pastor is een nul minder. Een doordenkertje, hè? Ja, maar zo ja, zou ik ja. het niet willen zeggen. dan uh, ga ik je pastoor nee, nee, noemen. Nee, nee, nee. Ja, goed. Uh, uh, Dick Duijvers en uh, de luisteraars die zullen denken... misschien, ik kan me niet voorstellen... Dick Duijvers, hij is uh, de pastoor van de Agatha-kerk hier in Zandvoort en ook van uh, de, de kerk in Aardehout...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 werd ook nog wel eens door de kapelaan van de Prochie gezegd... Goh, zou je daar niet eens aan denken? Is dat niks voor jou? Eh, niet dat ik me gestuurd heb gevoeld, zo is het niet geweest. Maar ja, dat was toch wel eervol. En Alles wat er in de kerk gebeurde, dat, ja, dat sprak me wel aan. En dus je, je maakte een keuze voor uh, wat je als twaalfjarige in, in die kerk zag. En, kon je toen al de consequenties overzien? Nee, wat dat natuurlijk zou niet. Bovendien was natuurlijk de kerk heel, veel, heel sterk verbonden met het maatschappelijk leven. De sport, de voetbalverenigingen, noem maar op, toneel, alle zangverenigingen, de diakonie. Alles had, had, zijn, had zijn wortels ook vanuit de kerk. Dus uh, om priester te worden, priest te worden dat, kon, dat zag er heel veelvormig uit. Je kon op vele manieren priester zijn in de kerk. Nou, misschien dat ik vooral het mooie... Uh, het artistieke van de kerk. Als je twaalf jaar bent, dat je daar gevoelig voor bent. Dus zo heb je die keuze gemaakt. Maar die keuze ontwikkelt zich natuurlijk. het blijft niet bij de droom van een twaalfjarige. We kwamen ook, vergis je niet, op Hagenveld... met 120 jongens uit Noord-Holland, Zuid-Holland... die priester wilden worden. We hadden vijf eerste klas... Het was alleen jongens, geen meisjes. Ja, ja. Vijf ja. eerste klassen op het klein seminarie Hagenveld. Dat, dat is in de hele Ja. En ik denk dat we... Aan uh, het einde van die zes jaar... Uh, nou met, uh, nou met z'n veertigen zoiets... Doorgingen naar wat dan het grootste seminarie heette. Dus in de loop van waarom? jaren vielen er, er, er veel al af. af. Waarom? Vielen er veel af, ja. Maar Waarom?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 even minder kan ook wel. Het was niet de hele dag in een klooster nee, zitten... Ja. en van s morgens nee, vijf nee, uur tot s'nachts nee, één uur bezig nee, zijn. Nee, ik heb ook niet gekozen voor een klooster. Dat nee. is natuurlijk ook nog weer wat anders. Ja. Ik ben niet lid van een orde of zo. Van, ik ben geen pater geworden. Geen Franseskanen of Augustijn of, uh, of Jezuïet. Ja. Maar wij werden dus, zoals het dan heette, wereldheer. Seculiere priesters. Verbonden aan een, uh, aan een bisdom. Uh, dus ons werktrein zou ook altijd zijn. Uh, het bisdom waar je aan verbonden bent. Bisdom Haarlem. In uh, de tijd van mijn studie werden, uh, was de bisdom Haarlem nog groot. was het nog uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, deel van Zeeland. Later is dat afgesplitst in verschillende bisdommen: Haarlem, Rotterdam, deel van Zeeland ging naar Breda. Dus mijn werktrein zou eigenlijk Noord-Holland zijn. Uh, vrij beperkt eigenlijk, toch wel.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 nou, ik vind het knap. <laughs> ja, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk nooit die gevoelens hebt gehad. Ik denk dat ik, als ik er nu op terugkijk. vind ik het gewoon wel jammer dat ik niet, niet grootvader ben geworden of zo. Ja, precies. Zoiets. Dat, ja. ja, dat zou. Dat, dat vind ik wel heel. Ja. Dat vind ik in mezelf een gemis. Maar daar ja, staan ook zoveel andere dingen tegenover. Ik begrijp ook hoor, dat uh, een aantal collega's ook na hun wijding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 Dat heb ik gedaan. Ja. Over de ontwikkeling van de geloofstraditie. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Oh, ik hoor het, ja. ja. ja. In het werk van John Henry Newman. Vertel er ja. iets over. Ja. Nou, ik ben erg geïmponeerd geweest. Je zou kunnen zeggen, er zijn een paar mensen die in mijn leven een soort kerkvader zijn geworden. Dat was de... De, onze eigen Nederlandse, eigentijdse theoloog Schillebeeks. Edward Schillebeeks heb ik een heel grote bewondering voor. En zijn werk heb ik ook betrekkelijk goed gevolgd. Een andere persoon in de geschiedenis was John Henry Newman uit, uit Engeland. En toevallig is hij dit. Vorig jaar is hij, zoals het dan heet, zalig verklaard. <laughs> maar dat... Dat klinkt zo zalig. Maar John Henry Newman was een heel bijzonder iemand. Die uh, was uh, oorspronkelijk Anglicaans priester. En die uh, was lid van de zogenaamde Oxford-beweging, Oxford Movement. Uh, in die Anglicaanse uh, kerk van de jaren zo rond uh, ja, 1800. Dat was ook wel een beetje. Uh, in, in die beweging van, van Newman vonden ze dat ze, dat ze wat van, van het.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 Uh, dat is een echte intellectueel en die, die veel uh, studie heeft gemaakt... met name van de eerste eeuw christendom. Hij heeft dus de development, de ontwikkeling... hoe uh, nou, de kerk zich ontwikkelt en wat eigenlijk de taken zijn van de kerk... en hoe de verhouding, de hiërarchie in de kerk zich ontwikkeld heeft. Dat heeft hij bestudeerd en zelf heeft hij toen de keuze gemaakt... om katholiek priester te worden... En je bent en, er ook geweest om daar de locatie te bekijken. En ja, ja, ja. Helemaal interessant. Ja, in Oxford geweest. Uh, ja. Heel bijzonder. Is, daar heeft hij ook uh, gewerkt. Uh, en dan komt op 4 juni 1966 het moment dat je tot priester wordt gewijd. Ja. Voordat we het overpraten, praten, gaan we even naar de muziek.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 is Bisschop uh, Zwartkruis, Zwartkruis uh, in Haarlem gekomen. Nou, dat speelt zich af in de, in de kathedraal. Uh, wij gingen dus vanaf Wallenbond. En dan sta je daar met 30 collega's? Uh, ja, hier. dus vooral van de... van de. Nee, we waren met 16, 14, 14 van het Bistom Haarlem... werden ja. wij een uh, jaargrote van mij gewijd. Ja, dat is op zich een, een hele indrukwekkende plechtigheid ja, natuurlijk binnen de, binnen de kathedraal. Ja, het begint met een uh, soort intocht, een intochtpsalm uh, naar binnen. En uh, dan uh, een moment, wat heel indrukwekkend altijd is, dat je met z'n veertienen plat op de grond ligt. Hè, als een soort tijdens het, uh, het gebed van, van de gemeente uit, van degenen die voorgangers zijn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 dus we wilden ook uit die, die muren en uit uh, de beslotenheid van, van zo'n seminarie.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 Nou, een grote verwarring natuurlijk. Het was mijn eerste begrafenis. En ik denk, jeetje, wat moet ik nou toch zeggen? Hoe moet ik hier een. een hè? Ik had toch niet een algemeen praatje houden van. Uh, God is goed, uh, God hebben zijn ziel. Dat, dat is, nou, zo voelde ook niemand dat en ik ook niet. En, dus ik had een klein uh, verslagje gemaakt. En ik ging naar de pastorie. en zei: Goh, wil je dat eens bekijken? Wat vind je ervan? Nou, ik zag hem rood worden. Hij blies zich op. Hij zei: Jullie jonge priesters, jullie zijn zo. Je wilt daar een beetje de blitz maken, zeker. Met, met, eh, omdat ik daar iets persoonlijks ging zeggen. Nou, ik had het helemaal niet verwacht. En het was heel verre van mij. En, uh, maar goed, hij, hij, hij bedaarde. En hij zei: Goed, ik vind het goed. Oké. Okay. Maar op één voorwaarde. Maar dan ook bij ieder oud wijf. <laughs> ja. En dat heb je ook gedaan. Ja, de, ja, en dat ging je zelf ook doen. Ja. Dat ging je zelf Leuk. ook doen. Leuk. Ja. Ja. Maar goed, ja. na Schalkwijk kom je in 88 hier in Zandvoort. Bij de Agatha en Antonius Paulus parorie. Ja, ja. ja het en was dan de, dan de je, tijd dat Pastor Kaartorp hier, die ging weg. Die, was, die uh, ging met pensioen. En... Ja. Um, uh, bovendien was er uh, al een beweging ook in het hele bisdom van meer zolf samen... Zullen ze zelf naar zo'n functie of wordt dat door de bisschop bepaald? Uh, ik uh, in... denk, jij gaat naar Zandvoort morgen. Nee nee, nee, nee, nee. Ik had helemaal nooit gedacht dat, dat, men, uh, ja, dat ik hier nog eens zou, zou werken in Zandvoort. Maar nee. wie bepaalt dat? Uh, uiteindelijk de bisschop.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 zou dan worden uitgebreid. Dus ik werd benoemd voor uh, meerdere parochies tegelijk: Agatha, Antonius en Paulus. Wij noemen die parochies samen de, de aap, de ja, aap-parochies. Ja. Uh, Van der meer is toen al vrij snel weggegaan en daarvoor in de plaats is gekomen. En, uh,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 Ik, wat vond je van deze? Ja, ja, ja. ja. Nou, daar heb ik hele goede herinneringen aan. De kreuningsmessen, trouwens veel uh, katholieken herk zullen dat herkennen. Uh, uh, wat je al zei, 17 jaar ben ik in Schalkwijk geweest... en daar is, is nog steeds een heel mooi koren, Cantate uh, Domino. Vroeger van uh, onder leiding van, uh, van Goossens, Kapper Goossens... Uh, de vader van uh, Goossens in, in, in de Kapper in Noord. Ja. En die is hier trouwens ook nog in de Agata kerk in de oorlog tijd en daarna organist geweest. En die uh, leidde tot aan zijn dood, bijna, uh, het koorkantate domino. een van de stukken op het repertoire, uh, wat ik dus heel dik was in Schalkwijk gehoord heb, was deze mis, de kreuningsmessen van Mozart. Nu je het toch over koor hebt, jij bent uh, mede oprichter uh, van het Nederlands Liturgisch Koor. Dat deed je in 1972. Ja, ja, ja. dat ja, was dus... natuurlijk een hele omwenteling in onze kerk. Uh, bestaat onder... dat nog steeds? Ja, dat bestaat nog steeds. Ja. en af en toe ga je ook naar de uitvoeringen.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 De ene keer is, is dat koor en dan is er weer Cantate domino. En dan is er weer een kinderkoor, een jongerenkoor hebben ze daar ook nog. Maar je hebt heel wat gedaan yes. dat je ook de oprichter bent van het Nederlands liturgisch koor. <lacht> <Is> Ongelooflijk. <lacht> eh, we gaan even terug, want je wordt benoemd in Zandvoort. Eh, de, ja. En eh, ja, dan krijg je opeens een, een driedubbele gemeente. De Paulus. Eh, alles komt bij Antonius, Agatha. Schrik je daar niet van, van? Waar ben ik aan begonnen?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 Een mensen die zeiden: weleens, Vind je dat nou leuk? Ja, dat vond ik leuk. Dat, uh, ik had geen hekel aan die Nieuw-Auw-Wijken. En in Zandvoort, en Antonies, daar woonden mensen al, uh, <lacht> al hele periodes. En iedereen was familie van elkaar. En ja, dat was echt een grote overgang. En nog steeds verwonder ik me soms over dingen. Ik zeg: oh, zit dat zo? <lacht> uh,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 de kategezen, uh, toerusting van mensen, van kinderen, voorbereiding, eerste communies. Uh, nou ja, ook in allerlei takken. Uh, en vieren. Dat, zijn de, dat is eigenlijk de drieslag in, in, uh, in, in, in mijn werk. Hè. En ik denk dat het ook in, in die volgorde moet worden gezegd. Dus dienen, daar gaat het alleen. Dat, dat is het al allerbelangrijkste. Een kerk die, die niet wil dienen, die dient nergens voor.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 kende tot uh, al jaren dat hij al weg was, nog iedereen bij naam. Ja. Van groot tot klein. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Dat heb ik niet hoor. Die, die, die kennis. En die... Daar heb ik hem echt op benijd. Uh, ja, heeft natuurlijk ook heel veel jaren goed werk gedaan. Nick, we komen aan het einde van dit uurtje. Je ziet hoe snel het gaat. Ongelooflijk, Ongelooflijk. Want, want ik heb nog zo oh, veel ja. vragen aan je. Nou. En je bent zo'n sympathieke man. Uh, Zonder zal je missen